Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. In het Verenigd Koninkrijk moeten ze langer wachten op versoepelingen. Eigenlijk stond 21 juni als Freedom Day in de agenda van de Britten, maar dat wordt nu 19 juli. Komt allemaal doordat de coronacijfers in het land weer stijgen door de besmettelijke delta variant, zegt premier Johnson. We zien cases growing by about 64% per week and in the worst affected areas it's doubling every week and the average number of people being admitted to hospital in England has increased by 50% week on week and by 61% in the northwest which may be the shape of things to come Volgens Johnson is het aantal besmettingen de afgelopen week met 64% gestegen... en kunnen de ziekenhuizen en intensive cares daardoor snel vollopen. Door vier weken te wachten is er meer tijd om mensen te vaccineren en levens te redden, zegt Johnson. Een man die in Eindhoven een hardloopster neerstak... heeft mogelijk nog twee andere vrouwen neergestoken. Het Openbaar Ministerie zegt dat ze camerabeelden onderzoeken. De hardloopster werd in maart zomaar in haar rug gestoken. Ze raakte zwaar gewond. En zojuist is er afgetrapt bij Spanje-Zweden op het EK. Op papier is Spanje de favoriet, maar door corona hadden ze daar best wel problemen, zegt verslaggever Suze van Kleef. Aanvoerder Sergio Busquets die is vorige week zondag positief getest op corona, dus die is niet inzetbaar. Sowieso wel een chaotische voorbereiding voor Spanje, waren meerdere positieve coronatesten. Dus voor de zekerheid moesten er veel meer spelers worden opgeroepen. Paniek was zo groot dat een van de oefenwedstrijden tegen Litouwen zelfs door jong Spanje is gespeeld. Die werd door 4 gewonnen door Jong Spanje, wat op zichzelf al opvallend is. Ook bij Zweden ging het de afgelopen tijd niet zo lekker en waren er corona gevallen. Het weer op de meeste plekken is het nog zonnig, alleen in het noorden is er wat bewolking. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgenochtend eerst wolken, later komt de zon er weer bij. Het wordt 20 graden in Groningen, 27 in Limburg. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan nog een paar files in de regio. Op de A10, de ring van Amsterdam voor knooppunt in Nieuwe Meer. moet je nog rekening houden met 10 minuten tijdverlies. Er ligt olie op de A4 bij knooppunt in Nieuwe Meer en daar is een rijstrook dicht. Verder gebeurde er een ongeluk eerder vanmiddag op de N201... uit Horen-Hilversum bij industrieterrein Meidrecht. Alles is inmiddels van de weg... en de files die zijn snel korter aan het worden. De vertraging is nog maar 10 minuten.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 Bands Die we hier in de studio hebben gehad de, Toen speelden ze akoestisch Daar kunnen ze best wel wat van Als je dat kan dan ben je naar mijn idee ook een hele grote band de Kom uit de Breda Lights by the sea En uh, wat ik uh, begrepen heb uh, Is op Facebook Waar ze dus ook wel postings doen is dat ze dus bezig zijn met het uh, debuutalbum uh, uit te brengen. En dit is uh, de tweede single, Crimson Sugar. Uh, benieuwd uh, wanneer ze met de derde gaan komen. Ja, want dat is uh, uur nummer twee vandaag. Uh, straks om half tien hebben we nog een uh, telefonisch interview... met Paul Glandor van Semi Ja, we hebben nog wat ruimte over, want uh, Kai uh, is er vanavond niet. Maar wel, uh, straks komt die, die single, This Lonely Night... die komt straks uh, voorbij als pleister op de wonde. Het lijkt wel alsof alles wat met 3FM gerelateerd is... Uh, het in één keer gewoon... Uh, ja, op een een of andere manier afzegt. Eerst was het... Uh, uh, Nana M. Rose, Nu is het Kai. Ik, uh, ik hoop niet dat het een, een, een soort... Van een trend gaat worden hier voor... Alternative FM, want daar zitten we nou niet echt... Uh, op te wachten. Dit is ook... Uh, vrij recent materiaal. Dave Weaver... en Goodman heet... de nieuwe single of de laatste single. Hoe je het maar noemen wilt. Het was hem. Andermaal. Ik geloof dat dit de langste draaiende plaat is sinds februari van dit jaar. Toen die uitgebracht werd. Von Vee en Openly Remember. En daarvoor Dave Weaver met hun laatste single Good Man. En we gaan weer vrolijk verder. Hij heeft al min of meer zijn vinger opgestoken. Colin Hoeven met zijn laatste single. birds outside. The smell of fresh cut grass. This hint of morning light It's my eyes, but somehow it feels jaded staring out the window. achter elkaar. Colin Hoeven met Him for the Morning. En daarachter, die is wel een beetje van toepassing op, uh, op de heer Marcus van Dam. Die heeft ineens onverwacht een beetje een vrije avond uh, gekregen. En uh, ja, wat, uh, wat doe je dan op zo'n avond als deze? Uh, dan zit je gewoon een beetje te kijken op, op een laptop. En uh, een beetje je af te vragen van wat moet ik ermee? Uh, en dat sluit mooi aan op dat nummer wat je net hebt gehoord. Maybe Tomorrow van Marianne Lichthart. Want ook voor hem geldt. Hij moet geprikt worden en uh, wat heeft hij even ontdekt net op het internet? Om half negen gaat uh, de luiken open of de lichting open voor 1990 en 91. Dus de mensen van uh, 90 en 91 die kunnen dus vanaf half negen. Dan wordt het startschot gelost en dan uh, mogen ze een prikafspraak maken. Dan zat hij dus al net al heel gek gekscherend tegen mij te zeggen: nou, uh, dat uh, kan wel eens in Groningen worden. Dat wil ik wel meemaken als dat uh, gaat gebeuren. Want dan ben ik heel erg nieuwsgierig hoe, hoe dat uh, in zijn werk gaat. Een beetje met een zwart viestaatje over de afsluitdijk heen en weer. Uh, tuffen, dat, uh, dat lijkt me wel wat. Maar of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren, dat is vers 2. Maar goed, uh, we hebben, zover zijn we natuurlijk nog niet. Uh, Kai met uh, This Lonely Night. Ja, hij zou hier vanavond zijn, maar hij is er niet. Hij is ziek. En uh, dat uh, betekent dus dat we hem even in de wacht moeten zetten. Tenminste, uh, als het gaat om een nieuwe aspect. Het lijkt wel net alsof het een prikafspraak is. Dus of we hem uh, uh, ergens op uh, vast kunnen prikken uh, bij een volgende datum. Ja, uh, daar zijn we lekker, lekker bezig met een paar woordgrappen. Kijk, er komt technicus nummer 2 ook binnen. Nou, ja, er, is, er is geen dienst. <lacht> er is geen dienst vanavond. Uh, Makai uh, zal dan voorlopig op de 15e juli uh, uh, genoteerd zijn. This Lonely Night uh, hoor je nu van hem. this lonely night the world seems powerful unforgettable till we die I'm change your everest Mensen Die wat uh, bad vibes krijgen. Want uh, ja, het uh, uur, uur na. Het uh, voor uh, de lichting 1990-91. Om even wat uh, te zeggen. Dat ze een prikafspraak uh, kunnen maken. om gevaccineerd te worden tegen. het uh, welbekende buikgriepverhaal. wat wij dan op de dinsdagmorgen plegen te noemen. En die bad vibes, dat heeft uh, met Lotte Schuilingen uh, te maken. Dat heb je net uh, kunnen horen. Daarvoor hoorde je Kai met This Lonely Night. Uh, de man uh, die vandaag. Uh, Helaas niet naar de studio uh, heeft uh, kunnen komen vanwege uh, iets uh, onder de leden. En ik weet niet of het uh, toevallig ook iets met het C-woord te maken heeft. Ik hoop het niet. Maar uh, het, uh, het uh, was zo dat hij uh, ja uh, heeft moeten afzeggen. Dus dat, uh, dat is de reden. Uh, maar goed, we hebben dan uh, nog altijd uh, gewoon een uh, lijstje muziek wat we allemaal af kunnen werken. Zeker deze, want dat is... Wel weer heel fijn. Uh, hij is alweer door 3 voor 12 Noord-Holland uh, alweer opgemerkt. Uh, uh, door onder meer Kirina Gijzen en ik meen ook door Benny van der Plank. Dat zijn, uh, dat zijn toch wel de redacteuren van 3 voor 12 Noord-Holland... die uh, zich uh, bezighouden met het nieuwe materiaal en de nieuwe releases. Volgende week, mensen, dus weer een nieuwe 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf. Dus dat uh, sowieso. Uh, en dan heb ik het over Engel. En die is weer terug van weg geweest. Uh, samen weer, wederom met Paul de Munnik. En dit keer ook met Soja. Het nummer dat heet De Hoed en de Rand. <middels> Vandaag aan deze tafel de veel voorzitter van de Tweede Kamer. Maar eerst schuift een zanger aan om even te praten over zijn nieuwe plaat. Paul, hey. hoe gaat het? Ja, dat gaat uh... Mooi vraagje, wat zou je doen tegen de bosbranden in Australië? Nee. Of tegen rasserellen in de Verenigde Staten? Ja. Oké, okay, genoeg gepraat, pak je gitaar. Als je niet weet van de hoed en de rand, dan is het beter om te zwijgen. Nee. Ik heb de wijsheid niet in pacht, ik weet alleen zeker dat ik twijfel Dus ik ben stil, te midden van het lawaai Even stil, oh, ik heb de wijsheid niet in pacht Nee, en dat is geen populair statement, maar veel praten staat niet gelijk aan veel weten En natuurlijk kun je zeker van je zaak zijn, maar hartschreeuwen zegt niets over de waarheid Doe een stapje terug En dat is niet makkelijk In een land waar het blauw staat van de gebakken lucht Sorry, ik weet het ook niet Mij is niks verteld, nee, even goede hoop. En juist die schipper zonder kennis van de sterren en de wereldkaart Zal zelf nooit beseffen hoe verkeerd die vaart en een piloot die zonder radar door de mist verdwaalt Kan tot de klap ontkennen dat hij is neergedaald En juist zij die weinig weten zijn degene die te weinig weten Om te weten dat ze weinig weten, dat is een zekerheid Dus al twijfel ik maar een beetje Dan lijkt het me altijd beter om te zwijgen dan te spreken Als je niet weet van de hoed en de rat Dan is het beter om te zwijgen Ik heb de wijsheid niet in pacht Ik weet alleen zeker dat ik twijfel Even stil, te midden van het lawaai, even stil, even stil, te midden van het lawaai, even stil, te midden van het lawaai. I do ...nieuwe releases, informatie... ...of eigenlijk beter gezegd... Uh, ...de afgelopen nieuwe releases van de maand mei... ...bij 3 voor 12... ...Noord-Holland al wel te verstaan... ...Stella met uh, Kiss Me... ...en daarvoor ook uh, eentje... ...die eigenlijk een beetje vers van de pers is... ...want die is deze week uh, uitgekomen... ...Engel en uh, de hoed in de rand... ...deed hij samen met uh, Paul de Munnik en uh, Surya... Nou, uh, de, de, het team van Alternative FM is uh, aardig op weg om immuun te, te worden, tenminste in ieder geval tegen de, de buikgriep, om het uh, maar zo te zeggen. Want de heer Van Dam uh, zal mij bijna gaan inhalen met zijn prikafspraak. Uh, want hij is komende zaterdag uh, mag hij al gelijk uh, een prik in zijn arm uh, krijgen. Dus dat, uh, dat schiet op. En dan zit hij, uh, zit hij nog, uh, geloof ik, uh, twee weken nadat ik uh, mijn tweede prik heb. Dan komt hij er nog een keer bij. Maar goed, uh, ergens vanaf volgende maand, uh, dan uh, gaat het uh, gebeuren... dan kunnen we hier gewoon twaalf uh, man in, uh, in die studio gaan herbergen. Want uh, ik denk dat dat er wel uh, moet gaan lukken. We, uh, we kunnen complete bands, uh, denk ik wel, uh, hier gaan herbergen. Um, dat was uh, even het uh, nieuws rondom prikken van de lichting 90-91... En deze man hadden we vorige week in de uitzending en dat had alles te maken met de nieuwe single die Lemon heeft uitgebracht. En ook hier zit weer dat aardige randje van de stereo MC's in. Tenminste, ik heb begrepen dat ze wel een beetje samenwerken. Shine On van Lemon. De magische single die Halfway Station in 2014 heeft uitgebracht. Uh, The Great Beyond. Daarvoor... Audio Lemon met Shine On. Uh, we gaan uh, weer verder uh, met uh, muziek uit Bokstol. Of All Places. Maar ja, dat maken ze. Dit zijn uh, mensen achter Death Star Discotheque. Bambi Chocolates FC. En Going Outside... to deliver to the girl I love to the girl that I desire I Affairs. I've been waiting till I can go up again. Can't sit here anymore at the windowsill. Now will you take me to the clouds? You wanna get me higher. I've been up and down. Take me to the sky, like going to the mountains. Get me off the ground. And let's go somewhere we've never been before. Will you take me out of town? Feel like I can't breathe the air. I just wanna go somewhere. The pictures in my living room, they make me long for yesterday. Towards the ground But I can't stay Take me to the clouds You wanna get me higher I've been up and down Take me to the sky Like going to the mountains Take me off the ground Yeah You gotta get me off the ground because I've been up and I've been down again, uh getting lost getting found again i'd be lying if i said i wasn't flying but at the moment i'm trying to get my feet back on the ground again i've been worried every now and then 'cause i'm trying to find a manual on how to win so i'm going out of town but i'll be coming back around again yeah i've been so low i feel like i've been drowning in the ocean and frankly i don't know how i'm supposed to get out again or how to get my life on route again so i'm hoping you could take me to the mountains and take me to a place where i can look around again take a look at my surroundings and figure it all out again and i don't know where so i guess i'm gonna need you to take, take me then. to the clouds you wanna get me higher i've been up and down i've been up and down don't oh, take me to the sky let go into the mountains get me up was daar Noah Lorin met een uh, nieuwe Clouds heette uh, de nieuwe single en uh, ze kreeg uh, de bijdrage van Benjamin Froh, die kennen we natuurlijk nog uit het uh, verleden. Daarvoor hoorde je Bambi uh, Chocolate uh, met Going Outside en dan hebben we nog uh, tijd over voor nog één single uh, en die staat ook al een paar weken al op het uh, lijstje Bent Komt Uit Haarlem en uh, de mannen heetten Kendolf en dit is hun werkje Desert Camel en daarna hebben we nog uh, één uurtje op deurende FM... met daarin nog een telefonische bijdrage van semi-stereo Paul Glandorf... over de single die vandaag is uitgekomen, 25th Frame.